Nu volgen de laatste veertien delen van een bewerking van Moordbrigade Stockholm, een serie hoorspelen geschreven door Anton Kintana, naar de boeken van Tjewal en 14 Veertiende deel. Het lijkt inderdaad iemand te bestaan die Ronnie Kaspersson heeft. En bovendien is er een bij de hand de pompendiende geweest. Die heeft de gestolen auto gezien en de bestuurder. Het jongen heeft notabene met zilveren vijfjes betaald. God oh, we geven aan het Hoe dan ook, we weten nu wat we weten moeten van Ronnie Kaspersson. Waar zijn ouders wonen, waar hij het laatst gezien is. In welke richting hij uit is gereden. Ja, we weten zelfs het nummer van zijn geboorteregister. Met andere woorden, het is een kwestie van tijd. Nou, lang kan het niet duren dat joch hangt. Gooi je weer in een van je sociale klaarzangen, dan moet ik af. Eén keer op een dag is genoeg. Barst! Ja, en jij kan me redelijk de Gunwald, als wij nou eens Ja, de... ik weet wat je zeggen wil. We moeten ze allemaal voor zijn. Anders schieten ze dat Jorgen Pluyn ervoor die kan uitleggen... dat hij alleen maar een keertje stoer wou doen. <lacht> het is gelukt dat die oude hammer hoofd van het tactisch commando is. Zo krijgen wij alle informatie het eerst. We moeten gewoon erbij blijven. Hoor je met dikzak? Geen uitstapjes naar moeder, de vrouw of naar de kantine. Alleen jammeren over barre toestanden kunnen we allemaal. Ik krijg nou de kans om er iets aan te doen. Doe je mee, ja of nee? Ik doe mee. Dan zal het het laatste zijn met de als dat is mooi, van jullie allebei. Zeg, Lennart, is jou iets opgevallen? Iets in die rapporten doet me aan dat zaakje van Martin daar in Andersluft denken. Hé. Hey. Wat dan? Tja, als je er zelf niet op komt, dan zal het wel niks belangrijk zijn. Sorry dat ik erover begon. Oh, God van mijn lief, heb het computer bij me even al opgepoetst worden. Beste bovenste, beste brave Melander, wil je me alsjeblieft vertellen wat jou getroffen kan hebben in deze rapporten... ...dat mogelijkerwijs met Martins miserabele onderzoek in Andersluft te maken zou kunnen hebben, alsjeblieft. Natuurlijk, wil ik je dat vertellen... Maar als je meteen aan de telefoon wil gaan hangen, zal je je eigen toestel moeten nemen. Ik wil deze lijn openhouden. Ik beloof het je. Ik zal in de kantine gaan bellen. In de cel. Ik zal een tientje kwartjes wisselen. Niks ervan. Geen kantinewerk. Jij blijft hier. En trouwens, meestal bij mij landen. Zo geheimzinnig hoef je het ook weer niet te doen. Want toevallig is het deze simpele diender ook opgevallen... dat hier gek genoeg van één en hetzelfde automerk sprake is. Een bijtje Volvo, hè? Gestolen in Wellingen. Vertelde je ons niet dat Martin iemand zocht die in een bijtje Volvo rondreed... daar in dat rustieke pl dat niet even toevallig? Anders ligt ver niet van Vellingen vandaan als ik mijn aardigskunde goed geleerd heb. Verdomme. Ik waarschuw je, Larsson, als jij te vaak je hersens begint te gebruiken, bederf je dat natuurtalent van je. Doeners moeten niet denken. <laughs> maar het is zoals je zegt. Martins rapport vermeldt een beige Volvo. En in dit rapport uit Malmö wordt ook een beige Volvo genoemd. En de eigenaar is iemand in Vellingen die helemaal geen haast gehad schijnt te hebben om zijn auto als vermist op te geven. Pas dagen en dagen later doet zijn vrouw dat voor hem neemt is dat? Ja. Vreemd. Ik moet bellen. Uh, niet op mijn toestand. Op okay. zij! Nee, zij als je zo aandringt. En uh, als je het kort en zakelijk houdt. Bek. Martin, luister goed. Wat heb jij? die ween die horen daarna? Ja. Ja. Jij bent waarschijnlijk niet op de hoogte van de ontwikkelingen wat die politiemoordenaar betreft. Noemen jullie officieel zo, politiemoordenaar? Nou, dat is wel de stemming onder de jongens er wel, wel goed inbrengen, brengen, zegt. Waarom houden jullie er geen krijgsdans voor af? Laten we nog even praten, ik moet het kort maken. De vent heet Kasperson en hij blijkt in Vellingen... en dat is vlakbij Andersweb, een beige Volvo te hebben gestolen. Ja. En het gekke is dat de eigenaar dat pas dagen later heeft aangegeven. Ja. Ja, nou, kan het gewoon puur toeval zijn, ik bedoel dat het niks te betekenen heeft, maar als de eigenaar van die beige Volvo nou toevallig ook nog klein van stuk is en witte haar heeft en getrouwd is met een vrouw die heet. Hoe heet die man, Lennart? Ja, dat moet je navragen in man, Die idioten hebben zijn uh, naam uit het rapport gelaten. Oké, okay, bedankt, Lennart. Doe zo en we landen al de goede van me. Dag. Ja, dag. Blit <hums> Ja, u spreekt met Dek. Ik wil hoofdinviteurs skak even spreken. Oh, Ja, Ja, Skakker, kakken. Ja, is kakken. Doe maar lol. Je spreekt hier met Beck. Wil je even iets voor me nakijken? Ja, wat? Wie heet dan? Je spreekt met Beck. Oh, nee, met Dacht in Beck spreek je. Martin in Beck. Ah, ja, Martin, Hoe ja. gaat het met ja, jou? Uitstekend. Dankjewel. Alles goed met jou ook? Ja. Ja. Uh, ik hoop uh, dat je me een informatie kan geven. Uh, jullie hebben daar een aangifte van een gestolen Volvo. Een, uh, een beige Volvo. Heb je die bij de hoop misschien? Ja, ja. Nee? moet ergens in een la liggen of zo. Het heeft te maken met die schietpartij. Ja. Oh. Weet je wel? Nou, die, die, die jongen die er van Deuris is, heeft hem gestolen in Vellingen. Waar? In Vellingen. Vellingen? Nou, dat is dan niks met die schietpartij te doen. Nee, dat, dat heeft Ik heb niks met die zaak te maken, maar het kan zijn dat die Berge vol toevallig iets met mijn kwijt te maken heeft. Oh. Wel? Ja, ik, ik, ik weet het wel. Het, het zou bijzonder toevallig zijn, maar de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Wil je misschien even kijken? Wil je die lol even doen? Ja, maar... Nou ja, zeg, hey, het is vlak voor de lunch. We gaan eerst even eten, hoor. Nee, nee, nee. Ik heb het nee, nee. thuis naar nou, nou plezier, zeg. Die niet na de lunch, nu huh? Nou, goed, goed. Nou, ja, ik ben ik, ben alle, tijden, ja, ik ben alle tijden tot wederingsbereid. Ja, ja, wacht, wacht even. Ja, ik, wacht even, ik wacht even, uh, moet even kijken. Wacht wel even, ja. Hallo? Ja. Zeg, ik heb dat rapport hier. Ah, goed zo. Ja, ik uh, hoef alleen maar de naam van die man te weten. Ja? De naam van die man. Heb je die daar, die naam? Laat me horen. Ja. Uh, nou, die eigenaar, dat is Kai Evert Sundström. Kai Evert Sundström. Ja. Dankjewel, kiep alsjeblieft. Ja. La la la la la la la la la la Hier klopt het noodlot aan de deur. Of liever: hij belt dat het zo snel en simpel zou gaan, hè? Mm -hmm. Ineens. Lennart, zegt het verband. Dat is alles. Soms heb je geluk. Kan je even het sindsdruim? Zal er anders over denken, vrees ik. Dag, mevrouw sindsdruim. Hier, Ik ben inspecteur Albrecht En dit is hoofdinspecteur Beck van de Criminele Recherche. Oh. Wij zouden uw man graag even willen spreken. Mijn man voelt zich niet goed. Ligt rustig. Waar gaat het om? Het spijt me dat we op dit uur storen moeten, maar het is helaas noodzakelijk. Het is nogal dringend. Dus als hij zich niet al te ziek voelt... Is het iets met de fabriek? Nee, niet direct, mevrouw. Het is een paar vragen waarover wij met die man moeten spreken, dus... Is het zo belangrijk dat het niet op morgen kan wachten? Ja, zo belangrijk is het. Komt u dan maar binnen? Als even wachten, dan haal ik hem. Dat is ook zo'n situatie. Zoiets heb ik in al die jaren nog nooit meegemaakt. En ik ben blij, hoe wil je dat geloven? Mm -hmm. Als moeder mag ik maar geen familie hadden. Dus dat ga je. Laat, laat, laat, laat mij met de Heer praten, Cecile. Nou, dan ga ik blijf bij de kinderen, doe dat toch, Sis. Waar gaat het om, hier? U weet waar het om gaat. Siegfried moord. Meneer Sundström, we hebben bewijzen dat u haar gedood hebt. Ik heb een arrestatievervuil in mijn zak. Bewijzen? U, u kunt geen... kan wel. We hebben bewijzen. We hebben onder andere bij het Lek tot Poetskatoen gevonden met nikkelvetsel. Afkomstig uit uw fabriek. Maar al die bewijzen doen er weinig toe, want u wilt er wel over praten. Ja, maar waarom heb je dat gedood? Ik... Ik was gedwongen. Ik voel me niet goed. ik kan beter met ons meekomen. We op het bureau kunnen praten. Oh, oh. In de Sintstel. Wat heb je? Heb u wel in orde? Uh, dat is oh, oh, het helemaal. Oh. mijn hart. Godliek lieve hemel. Sissy. Ook je bij, vrouw. Ik... MUZIEK Hey, Gunvald. Huh? Wat is het? het? in brand? Er is net een melding binnengekomen. Een meisje dat er vroeger bij Ronnie Kaspersen hield beweert dat ze hem gezien heeft. Wat? Huh? Waar is, is Lennar? Ja, ik ben hier. Nou, trek je je jas aan. We hebben geen minuten te verliezen. Heeft die giet gezegd waar, waar die uitgang In een zomerhuisje in de Hij is gewapend. Had een jachtgewieer voor hem bewaard. Waarom is het verlinkt? Ze denkt dat er een prijs op zijn kop staat. Kom, ik heb alle details. Ze heeft de weg voorheen. vrij nauwkeurig beschreven. Jullie kunnen het huis makkelijk vinden. Wacht even. Begrijp ik het goed? Zeg Lennart, ben jij eigenlijk gewapend? Nee, dat ben ik nooit en dat weet je verdomd goed. Nou, waar wachten we op? Moeten wij mijn land soms in moeilijkheden brengen? Je bedoelt dat jullie het nog niet doorgegeven hebben aan Hamar? Niemand weet het, nog. Schiet op. Zodra ik de auto zie verdwijnen, moet ik absoluut alarm slaan, als jullie dat maar weten. Oké, okay, oké. Okay. Jezus, ik heb gewoon zitten slapen. Let wel eens een dutje. je Bernhard. zonder pistool het wel niet waard, maar ik kan jou toch wat schietschijf gebruiken. Die Mellander. Met ons onder één hoedje spelen. Wie had dat ooit van die saaie Piet gedacht? Als ze erachter komen dat hij gewacht heeft met dat alarm, hij eruit. Hij niet alleen. Wij ook. Maar ja, laten we ons geen zorgen maken voor de dag van morgen. <laughs> We moeten dat Jokje eerst nog te pakken krijgen. Dan zal hij geen beroepsmisdadiger zijn. En dan zal hij misschien nog nooit op iemand geschoten hebben. Maar ik heb er weinig hoop op dat hij alleen met praten te overtuigen is. Daarvoor heeft hij al te veel scheep achter zich verbrand. Ja, de krant alleen al. Je zou denken dat je met Jack de Ripper te maken had. <lacht> zeg, ik ben van kalm aan hè. Straks vliegen we uit de box. We kunnen de hele opdracht langs zien trekken. Ja, dat is voor. in zijn panzerwagen. <lacht> Wat is er nou zo leuk? Dat jij en ik hier samen zitten. Na alle ruzie die we gehad hebben. Is <laughs> om te brullen, toch? Weet je dat jij nou net zo eigenmachtig bezig bent als ik al dit was? En dan ben je toch altijd voor tegen geweest? De regels. De regels. Dat zei je toch altijd? Het helpt niet meer of je aan de regels houdt. De regels voldoen niet meer. En de wetten ook niet. Dus spaar me je gouden oer, Liever een pistool bij je gestoken. Straks maak je je druk om te voorkomen dat het collerenjocht door je eigen collega dan plannen wordt gestoten. dan schiet hij jou voor je donder. Ja, dan zal ik pas goed lachen. Doe maar niet zo stoer, Larsson. Als het op aankomt, dan heb je maar zo'n hartje. Wat jij je anders zo druk over? Dat het bespottelijk is. Lachwekkend. Om opeens een bel af te gaan met een hele politiemacht. Dan ik om je Rotter gaan. Hele afslag, Hij vast. Zo. Ja, hoor. Dat moet het hartje zijn. Luister, Leonard. Het zal moeilijk worden, maar oké. Okay. Dan geven die gozer een kans. Als hij zich niet over wil geven, dan wacht hij maar op de invasie. 10 tegen 1 dat ze een plat bombarderen. Ja, politie moordenaar. Mocht maar wat. Kom, gaan we gaan hem halen. Hmm. Jezus. Er is hier helemaal geen beschutting. Nou, wat doe je? Blijf jij in de auto zitten? Die, Lennart. Zit ik er niet zo'n stap te winnen? Ik heb eruit. Nee, ik kom er pas uit als jij hem een beetje afgeleid hebt. Dan loop ik om en pak hem van achteren. Maar ja, dan moet je hem ook echt afleiden, begrijp je? Anders dan schiet hij me misschien overhoop als ik halverwege die schattige vergeet me je ben. Ja, maar hoe moet ik hem dan afleiden? Hou een preek tegen hem. Dat heb je de laatste jaren zo vaak tegen ons gedaan. Vertel hem hoe onrechtvaardig de maatschappij in elkaar zit. En dat we er met z'n allen iets aan gaan doen. Wat dood jij? Gaan <laughs> we daar een beetje als schiet zien, zeg kom? Ja, Als je nou nog een pistool bij je had? Flink zijn, hè? Tom, ik heb vrouwen en kinderen. Stap maar weer in. Dan wachten we op Hammer en zijn dappere rakkers. Jezus. Eerst geeft die rotgiet hem een geweer en dan verlinkt ze hem. En dan moeten wij hem dat geweer afpakken. Wat hier op? Nou, hoe helpt niet, hè? Komt op daar dan. Ik ga nou een eentje hollen. Die kant op en dan om dat krot heen. Ik tel tot twintig. Als je hem laat zitten, heeft het je ook een makkie aan me. om de hollende hem. En... Daar gaan we, moralist. Eén. Twee. Drie. Vier. Kaspersson! Kaspersson! 6, Ronnie Kaspersson. Acht. Ben jij daar, Ronnie? Tien. Luister. 11, Ik ben ongewapend. Ik kom 16, met je praten. Eertien. Hoor je me, Ronnie? 16, mis, Wanneer is je wel naast? Kom maar nog wat Ronnie. 17, 18, Kijk dan, man. Ik ben ongewapend. Niet schieten. Rustig naar me, Ronnie. Je hebt nog geen erge dingen gedaan. Doe ze ook nu niet. Jezus Christus, moeder Maria, wees maar radig. Ronnie, Ik zal hier blijven staan. Ik kom niet verder naar je toe. Zie je wel? Ik sta hier. Laten we praten. Straks komt de hele bende hierheen en dan krijg je de kans niet meer om over te geven. Hoor je me, Ronnie? Je hebt toch niemand gedood? Je kunt er met de lichte straf vanaf komen. Raak niet in paniek, Ronnie. Doe geen domme dingen. Ronnie, domme idioot die je bent. Hou op met het ziekenhuis! hou op! Kalere, jong. Ik zou je, je kop van je romboeten slaan. Ik zou je dat stel te moeten jagen tot al die jongen diensters je te pakken krijgen. Verdomd nog aan toe, dat zou ik moeten doen. Wagen dus te bewegen. En ik doe je handdoe om, maar dan wil je strot. Ronnie! Geef je over, Ronnie! Je kunt er nog goed van afkomen. Ronnie! Kom maar binnen, Lennart. Zo. Jezus, moet even gaan zitten. Ik heb bijna mijn broek gedaan. Schitterend werk, voor je, Lennart. De pracht van een toespraak. Als dat lorry maar een klein beetje beter kon schieten... dan had je nou voor de Poort van de Hemel gaan schreven... Fantastisch politieman, dat ben je. Ben jij Ronnie Kalfersen ja of nee? Geen antwoord, joh. meneer, praat je wel. Kunt je een antwoord Ja. Wat ja? Ja, meneer. Dat bedoel ik niet. Goed. Ronnie, heb jij op die politiemannen geschoten? Geen antwoord? N nee, ik had genezen pistool. Waarom nou, schot je dan nou, idioot? Omdat alle. ...kranten schrijven dat... ...dat, dat le, levenslang krijgt. Levenslang. Ja, de kranten, die moet je vooral geloven. Ja, kruis, ja, ja. Ook een goedemiddag allemaal. Als de heer ons even laten passeren... ...dan kunnen we deze snot naar zijn dragingje zetten... ...en naar het bureau brengen. Lot gedaan, Larssonk hè? Dat moet ik toegeven. Waarom heeft zo geen handboeien aan? Ja, wat is dat voor gebrek aan optreden, Waarom heeft de gevangenen geen handboeien aan? Ik heb ze niet bij me. Buitenleven heeft je goed gedaan, pap. Je ziet er lekker bruin uit. Ja, ja. Ja, ik, eh, ik heb aan een collega er afgesproken dat ik voor dat najaar met mijn vakantie bij hem kom logeren. Zo, ja, nog nieuwe vrienden gemaakt ook. Herkot, Olrecht heet hij en... Uh... Oh, oh, dat was een steek onder water. Hè? Je bent kwaad dat ik je niet eerder aan Rea Nielsen heb voorgesteld. Nog helemaal niet, om precies te zijn. Ja, Ach, sorry hoor. Ik heb zeker de kranten gelezen dat de hoofdinspecteur gezelschap had van een zekere dame. Ja. Nou ja. Ja, ja, zo is het dan. Ja, ja. Rea Niels heet ze. Ik zal ze gauw genoeg leren kennen. Gaan jullie trouwen? Nee, ja, doe die zo ouderwets. Oh. En wanneer een ontmoeting? Uh, morgenavond. Als je dat wilt. Dan komt ze hier eten. Nou, als jij dan ook komt. Mag ik dan iemand meenemen? Iemand? Wie dan? Ja. Karl. Ik stel je maar liever aan hem voor. Voordat je het uit de krant moet lezen. Haha, ja. bij de hand. Sowieso, dus je hebt een vriendje, mm -hmm. Karl. Nou ja, vriendje. Zeg altijd dat goed, pap? Mm -hmm. Wil jij trouwen, wet? Nou ja, kijk eens, ik bedoel, als je als een keer getrouwd geweest bent hè, en je bent niet van plan om ook nog eens kinderen op de wereld te zetten, mm -hmm. dan heeft dat trouwen verbond weinig zin. Hè? Of je moet het doen om fiscale redenen. Maar mm -hmm. nou, hoe dan ook, Rea is erg op de vrijheid gesteld. Het is een erg, eh, moet ik zeggen, erg vrijgevochten persoon. Oh, ja. Ik word nieuwsgierig. Mm -hmm. Zeg wat? Maar goed dat ik het weet, dat je niks tegen samenwonen hebt. Wat? Huh? Ja, maar we wonen helemaal niet samen, en ja, jij niet. Nee, nee. We hebben allebei ons eigen huis. En, uh... Waarom zeg je dat nou eigenlijk? Wat bedoel je daar nou mee? Nou, oh, gewoon... Uh... Dat, en ik... Nou, uh... huh. waarom zou je twee huren betalen, hè? Wij verdienen niet zoveel als jullie. We studeren nog. Nou, pap, ik ben toch echt opgelucht, hoor, dat je zo modern bent geworden. Die Rhea heeft, geloof ik, een goede invloed op je. Dat, eh... Uh, dat Karel en jij, bedoel je, bedoel je dat jullie... Uh... Ja, bij je hokken. Gezellig hoor, dan heel goedkoper. Ja, yeah. ja. Yeah. En uh, wat zegt je moeder daarvan? Wat zeg jij daarvan? Ja, nou ja, ik vond... Uh, je overal me, moet ik zeggen. Ja, maar ik moet weg. Ik uh, kom te laat voor de afschijnsbord. Oh, oh, oh, oh, nee, nee, nee, niet weglopen. Geen uitvlucht, hè? Niet goed, ja of niet? Je leeft dan de hele tijd op jezelf. Moet ik dat nou goed vinden? Ach. Zou oh, erg fijn vinden als je er niks tegen had. En dan kunnen we je gewoon komen opzoeken. En jij ons. Oh, nou eens even, die schat. Stel nou dat ik het niet goed vond. Zou je hem dan de deur uitzetten? Oh, nou, nee. Daarom vraag ik het ook eigenlijk niet. Waarom dan wel? <laughs> nou, je weet hoe mama is. Gaat vast een heleboel heibel trappen. Als ik nou kan zeggen dat jij het er mee eens bent. <haha>, nee, ik ben het er niet mee eens. En ik ben het er niet mee oneens. Je moet het gewoon zelf weten. En je krijgt de kans niet je achter mijn wordt te verstoppen. Oh. Nee. Dan moet ik heus gaan, want ik kan Lennart niet langer laten wachten met zijn afscheidsborrel. Afscheidsborrel? Afscheids van wat? Van het bureau? Van het team van Moordbrigade Stockholm. Wordt die dan overgeplaatst? Nee, dat niet. Ik zal je er morgen alles van vertellen. Kom nou, ik, ik, ik ben al laat. Hallo, hallo. Hoe oh, ben je oh. daar, Martin? Je hebt nee. hem maar net gemist. Oh ja, wat kon hij doen? Had iets opgevangen en kwam zomaar een handje geven. Ja, verdomd dat ze niet vriendelijk was. Begripvol en zo. Behalve dan dat hij niet kon verhelen dat hij stapel me stapel met shokken vindt. Maar goed, hij zal maar even komen binnenwippen. Kijk en dat alleen al, dat vind ik heel zijn. Ja, dat zal me bijna gaan bedenken. Nou, je hebt de knoop wel ineens definitief doorgehakt. Zeg, ik stond er recht van te kijken. Ik ook. Zeg, dat is me ook wat, hè, dat met die sunstrook. Ja, dat hoor ik. Heb je er al je tijd gedaan om een zielige vrouwmoordenaar te arresteren... en dan krijgt die rotsdag een hartaanval als je hem eindelijk gevonden hebt? Bah, dat moet je natuurlijk weer overkomen. Weer geen bekentenis. Ja, toch wel. In het ziekenhuis kwam hij nog even bij. Oh ja? Dat ja. was dan geschikt voor hem. Ja, ik wil zo veel noemen, ja. In elk geval is uh, Volker Benson weer vrij. Maar het schijnt dat ze daar aan Enderslof heel blij zijn... Uh, want ze misten ook de haring nogal aan zijn verse eieren. Zeg, Martin, ik heb geen tijd gehad om je rapport te lezen. Waarom werd ze eigenlijk van... Me? Ja, oké, die, die Kai Sundström en zij... ...hadden een jarenlang geheime verhouding. Ze waren allebei getrouwd, maar de man zat op zee. Want toen kwam hij goed naar huis en dat liep mis. En ze gingen scheiden en uh, toen wou de dame met haar trouwen. Maar daar dacht hij niet over. Hij wou niet scheiden. Ten eerste omdat hij van zijn vrouw hield... ...en ten tweede omdat zijn fabriek en zijn huis van zijn vrouw waren. Dat hmm. noemt hij ten tweede? Ja. Maar goed, zij bleef aandringen en begon eigenlijk een beetje te, te chanteren. Dat ze zijn vrouw zou gaan opzoeken en zo... En de durfde het zelf niet aan zijn vrouw te vertellen, want het is nogal een principeel type. Een beetje moralistisch en zo. En, dat was, en erg bang voor wat de buren zouden zeggen. Af, wat een rare mens heb je toch, hè? In plaats dat hij zich afvroeg wat de buren nu zouden zeggen. Oh, maar hij had het hele listig ingepikt. Hij kwam op die seksmariak, waar ze naast woonden. De Volke Benson dus. Want die naam heeft hij toch? Al heeft hij dan als een monnik, die raakte hij nooit meer kwijt. En hij bedacht dat het er maar op een lustwoord moet lijken. Zodat ja, iedereen zou denken dat Benson het gedaan had. Natuurlijk, en dat dacht ook iedereen. Maar ja, blijft even goed nog een raadsel. Een vriendelijke huisvader neemt dus een wat halstalige binnenrest van vele jaren mee naar een plek waar ze heel vaak hebben gevrijd. En zij denkt niks anders dat ze weer zullen gaan vrijen. En dat doet hij dan wel overwogen wat nodig is om het een uh, lustmoord te laten lijken. Mm -hmm. Nee, nee, dan word ik honderd. Ik krijg geen hoogte van de mensen. Uh, ging je de pijp uit, en wel die bekend die is ongeveer? Het geeft hem nog een laad, denk ik. Zich, drink eens uit, jongens, de flessen moeten leeg. Ja. En dat is dus niet voor niks uit je slop geschoten. Ja, die <laughs> ja, straks geen inkomen meer heeft, staat er voor een aardig kapitaaltje. <laughs> uh, weet jij nog die kist vodka in het huis van Mauritsson? Haha, <laughs> scheelde niet veel of we hadden iedere fles in onze jaszak gestoken. <laughs> Echte ongesneden Russische vodka. Maar ja, zoals je zegt, je hoort je als politieman aan de regels te houden. Ja, dat is Al Altijd volgens het boekje. Nou, ik. Uh, moet wel zeggen dat ik je laatste eigenmachtige optreden alleen maar kan toejuichen. Als al zal Hamar wel behoorlijk hebben zuurgekeken. Die Kasparston heeft geluk gehad dat jullie de fanatieke jongens voor waren. Dat was snel echt goed werk, nou, laten we daar dan op drinken. Nou, nee, jongens, ja. Proost, hè? Proost. Die hadden Lennart moeten zien. Die stond maar in het gras te wiebelen. en zette dan manmoedig één stap vooruit en riep: Niet schieten, ik ben ongewapend, niet schieten. En intussen floot de koop op ja, te drinken. Als je jij je glas eens weer, <laughs> Kuntvald. Raad je mond niet voorbij. Hé? Eh? Ja. Ja, laat ik eens een grote slot nemen. Ik dacht dat die jongen helemaal niet geschoten had. Staat er niet zoiets in jullie rapport? Uh, uh, sorry hoofdinspecteur, ik heb geen rapport meer geschreven, dat hoef ik niet. Larson, heeft dat jog op jou geschoten? Ik zweer het, hij heeft niet op mij geschoten. Dat je de regels aan je laars probeert te lappen is tot daar aan toe, maar als ik jou op onwaarheden in je rapporten betrap. Die jongen stond te bibberen van de zenuwen. Eén brok paniek. De kranten hadden hem uitgemaakt voor politie, moordenaar en desperado en weet ik veel. En hij had die ochtend overal zijn eigen smoeder de gezien. Nou. Moet je waarvan van beton zijn om die behoorlijk in de war te raken. Om wat even, daar gaat het niet om. Heeft die Ronnie Kaspersson De ja of te nee op jullie geschoten? Dat wil ik weten. Hij schoot een keertje of wat in de lucht, hè? Leonard. Ja, uh, waarschuwingsschoten waren dat eigenlijk oh, In de lucht. Ja, want er was niets anders. En toen heb ik hem dat geweer afgepakt. Toen dus grijpt van Hammer de kat dat ik hem de handboeien niet had omgedaan. Dus daarom te brullen niet. Hmm. In ieder geval, Hammer is zeer, zeer voldaan over zijn team. Dat heeft hij nadrukkelijk gezegd. Hm een tactische commando. Die moord in Andersleuf opgelost. En de politie mooi dan gepakt En achter slot en grendel. Ja, laten we hopen dat het joch een beetje een behoorlijk advocaat krijgt. Ja, Hammer was trots op zijn mooie brigade. Hou je nou op? Hij denkt vast al die over bevorderingen. God bewaar nou, me. mijn volgende zaak moet mislukken. Hoe dan ook. Want deze heb ik alleen maar kunnen oplossen. Dankzij een stomzinnige toevalligheid. En jouw uh, ijzeren geheugen, Melander. Uh, sorry, maar ik had het ook al in de gaten. Niet waar, Melander? Jij krijgt een medaille, heb ik horen fluisteren. Ja, dat is goed voor het kerstzakje. En Lennart? Krijgt hij er ook in? Ja, dat zal een moeilijke zaak worden. Misschien had hij gewoon morgen weg moeten blijven en niet zo'n onaardige ontslagaanvraag moeten schrijven. Nou, hij weet wat hij met zijn medaille kan doen. Ik heb tenminste eens flink van hart kunnen luchten. Uh, je motieven zijn toch van persoonlijke aard? Ja, maar mijn kritiek was in het algemeen. Ik heb toch verdomme 27 dienstjaren op zitten. Ik weet waar ik over praat. Nee, ik heb me afgezet tegen de mentaliteit die nu begint te overheersen in het korps. Ik heb uitgelegd dat je geweld niet kunt camoufleren met psychologie van de koude grond. Het zal alleen nog maar toenemen, dat geweld over en weer. En wat we op de politieopleiding leren is niet hoe je dat kunt veranderen. Zelfs niet waarom het zo is. Alleen hoe je nog harder kunt terugslaan. Enfin. Ik heb het allemaal eens gezegd. Meer dan eens. Maar toen ik je daar zo manachtig in het gras zag staan, zonder pistool. Nou ja, ik zou je missen, Lennart, en dat meen ik. Geen sentimentaliteit, alsjeblieft. Ja, een mooie brigade Stockholm zal hetzelfde niet meer zijn. Ja, ja doe me een lol. Trouwens, ik heb beloofd dat ik het niet te laat zou maken. Ga ja, ik ga opzeggen. Ja, ik loop met je mee. Ik moet toch die kant op. Jij wil ook dan de andere kant op gaan? Hè? Uh, ik ga nog even uh, langs Rea, als je het per se weet. Wie mag dat zijn? Rea. Nooit van gehoord. Maar hij is altijd erg stiekem met zijn dames. Tot morgen, mijn heren. Tot morgen. En kom nog eens langs, Ben. Dat zal ik doen. Leuk, daar. Ja. Nou, tot ziens dan. Ga nog wat van je horen, hè? Ja. Dat zal ik doen. Tja, wat je zegt, ja. Zullen wij er eentje drinken onderweg? Ja. Waarom dacht je anders dat ik met je mee liep? Dit was het veertiende en laatste deel van de Hushkall-serie Moordprigaal Stockholm, die geschreven werd door Anton Quintana naar de boeken van Sherwall en Wader. Toen de stemmen van Jan Borkes, Gellie Mantel, Hans Karsenberg, Hans Hoekman, Paul van der Lek, Harp Orizant en vele anderen. De regie was van Ad Leupelen en de bewerking deed Ruurt van Wijk. Stil hard is oud. Gil in Lamboe. Landarus over Het als man Langer. is Aansichtig van, dol op mijn menskingsoog. Ja, een vijlachtig figuur. Duurt er echt Bakom het hörn stond de dood en de Hij mij naar hem Hravsigas Till stormar sluts att gå. Djävlun som i helvetet bor, får sig ett gott